Goedenavond, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. De nabestaanden van Peter R. de Vries zijn tevreden met de celstraffen... voor de drie hoofdverdachten in de moordzaak. Ze kregen straffen tot 28 jaar. Je hoort Peter's zoon rooies na de uitspraak. We hadden vanaf het begin wel vertrouwen in dat er hoge straffen uit zouden komen. Dus ja, fijn dat we nu die bevestiging hebben gehad dat die, dat die straffen ook daadwerkelijk zijn. Maar ja, als er hogere straffen uit waren gekomen, hadden we geen champagnefles geopend. En nou, ik ga nu ook niet in mijn kussen lopen bijten dat het uh, 28 jaar is in plaats van 30 jaar of levenslang. Het Openbaar Ministerie is niet ontevreden met de uitspraak, maar overweegt toch in hoger beroep te gaan. Zij willen dat drie daders alsnog levenslang de cel ingaan. Israël heeft raketten afgevuurd op Zuid-Libanon. Het leger heeft video's gedeeld waarop explosieven inslaan in gebouwen. Over slachtoffers is niets bekend. Eerder vuurden strijders van Hezbollah vanuit Libanon meer dan 200 raketten af op Israël. De strijders zeggen dat ze de komende tijd meer aanvallen gaan uitvoeren. 250.000 mensen willen graag naar de nieuwe theatershow van Jochem Meijer. De populaire cabaretier gaat binnenkort weer op tour. En vaak zijn die shows in no time uitverkocht. En vaak ook nog eens dankzij handelaren die de tickets massaal opkopen... om ze daarna weer voor veel geld door te verkopen. Om dat tegen te gaan moet iedereen die wil meedoen aan een loting. De kans op een kaartje is volgens het management wel laag, 6%. En zit het Nederlands Elftal straks met nog een onverwachte blessure. De selectie is inmiddels in Duitsland en had daar vandaag de eerste officiële EK-training. Vooraf ging het nog even over de blessures van Frenkie de Jong en Teun Koopmeiners, maar wilde bondscoach Koeman daar niet te lang bij stilstaan. Was het een optie geweest om, om bijvoorbeeld Frenkie gewoon op die lijst te laten staan? En dan wel te zien hoe die zich ontwikkelt? Want drie weken had je het over. Dat, dat, dan begint de knock-out fase. Dan had je misschien nog iets aan hem kunnen hebben later. Nee, niet. Nee, je gaat niet veel meer over, over Frenkie de Jong en Teun zeggen, hè? volgens mij. Nee, dat nee. heb je heel goed gezien. Ja, ja. Tijdens de training haakte ook Brian Brobby ineens af. Hij had na een botsing last van zijn hamstring, maar lijkt niet geblesseerd. Zondag, dan is in ieder geval onze eerste EK-pot tegen Polen.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 De Krochten Een zoektocht naar de wortels van de Nederhoek Vanavond met Dick van Duin en Pim Groof. En natuurlijk onze gast Pim Dekker ik Zag ik nu nooit meer doen <laughs> Wat nooit meer ademhalen zal, en nog in geen gedicht begon. Voorzitter, ik hier vertoeven moet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 Nou, dat zijn dan de soundscapes. Okay. Dat zijn dus stukken van, nou, van 30 minuten, 40 minuten. Want in Haarlem heb je ook een paar platenlabels... die er zelfs in gespecialiseerd zijn. Zoals Winterline. Die zit op het spaarder. Ja. Maar dat is elke zaterdagavond tussen 8 en 10? Ja, zaterdagavond okay. tussen 8 en 10. Ja. Haarlem Underground Harlem Underground, Haarlem Underground ja. ja. Haarlem 105. Ja, ja. op Harlem 105. Ja, 105. Ja. Ja. Labels. Quite leave his place on Mabel's Slow and gentle Sentimental All styles served here Louis says he weak there Messieurs Ferrers Grand Tired of the tango shining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 ik heb, ik heb bijna 53 gezegd, zeg. Maar we hebben gelukkig ja. is met te binnen dat we. We hadden het al over onze leeftijd gehad in de auto. Oh ja. Ja, ja, 63. Nee, maar dat je ouders ja. bouwden wij in de grote moesten, ja, ja. Ja, dat was natuurlijk, uh, die plaats was natuurlijk uit uh, 66 of zo, 65, 66, voor ja, de overleving. Iets later, ja. ja. Zoiets, ja, zo. Ja, en, um, 68. Ja. Dat betekende. Uh, mm -mm. Kijk, ja, toen ik 8 was, hebben ze die groeg. En uh, mijn vader, die werkte bij de KLM. Die uh, moest af en toe op reis. zat ik uh, een tijdje in Amerika. Daar heeft hij ook Herb Albert meegenomen. Ja, de Tijuana brush. Die ja. Tijuana brush, ja. Ja. ja. Dus dat, ja, dat is toch wel een belangrijke invloed. Ja? Brug, Herb Albert ja? In Tiana, ja, ja, natuurlijk. Je bent nog steeds gek op blazen. <laughs> nou, ja. ja, natuurlijk wel even onderzoeken. Eh, zo van, um, zou Herb Albert nou echt... Wat is de beste Herb Elbert plaats, zeg maar, in, in, in zijn Tuurlijk, Mexicaanse ja. periode? Yeah. Nou, dat is een hele, hele vrolijke uh, een brass, dat een is Taxi bijvoorbeeld. Dat is ja. een heel leuk nummer, volgens mij, uit mijn hoofd. Even, ja. Zoals ik het nu, nu we het erover hebben, ja. uit mijn hoofd. Yeah. Taxi of zo. Ja. En uh, ja, verder. Um, je hebt het, de radio is natuurlijk heel erg belangrijk in de, in de jaren zestig. En um, uh, de, de Beatles, hè? Uh, ja, natuurlijk. Uh, uh, heb heen, ik helemaal meegemaakt. Beatles, tuurlijk, ja. ja, heb ik meegemaakt. Ja. En, uh, en ook uh, dat nummer wat op mijn lijst staat van die. Uh, hoe heet het? Die Sakamoto. Ja. ja Sukajaki. Sukiyaki. Uh, yeah. uh, ja. Dat is dat, dat nummer. Ik, dat speelde altijd uh, door mijn uh, zeg maar,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 Er waren op een of andere een paar uh, hoe heet het, Santana, Braxes. Ja, oh ja, ja. En Johnny Cash met, hoe heet die? St. Quentin, die gevangenis die En Janice Joplin. Uh, en ook Uriah Heep, iets later. Ja, echt een kind van de jaren zestig, hoor, horen, ja. Jaren ja jaren weet je maar, al, al, heel vroeg kreeg ja. heel heel vroeg ja. je dat van. Uh, als ik een oude ja. broer had gehad, dan, dan ja. dat was het op die ja. manier waarschijnlijk. Ja. Ja.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 In, en um, in de staat of in... Heb uh, je het is? ken je die nog? Ja, Hogenbijl. Ja. ja. En met met de Reesman. Frankies Vraagman? Platenhol. 300, ja. Of is dat later? Bijl, dat was dat was die kelder. Ja, klopt. Ja. Met die hokjes. Hobo ja. Hi-Fi uh, had volgens mij nee, platen. Nee, die ken ik niet. Nee. Nee. nee. Op de oude Groenmarkt. Nee, ken ik niet. En de Frankies en, um, Platenhol. <laughs> ja, dat was die jongen van LP, hè? Ja, dus uh, op een gegeven moment ontwikkelt je je smaak. Zich. Ik, ik was dus best wel in de jaren op, op, op symfo gericht hè. Dat zie je ook, Emerson uh, Lake en Palmer. Ja. Maar op, via... En, en Roxy Music, de Roxy Music... Dat, dat, dat was nog iets scherper, zeg maar. En, en, en, en, avontuurlijk. En, avontuurlijk. Ja. Ja, en, en daar zat Ino in. En wat een belangrijke ja. invloed uh, is geweest, zeg maar. En... Um,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 Als je had dezelfde plaat hoorde, hoor, je supertramp, uh, crime of the century bijvoorbeeld. Ja, nou, jeetje, man, dat is een best goede plaat. Ja. Maar die werd dus echt in elk café uh, gedraaid en uh, ja. dat, dat, dat, dat ja. kwam echt je neus uit. <laughs> en ze waren er meer van dat soort platen. Later natuurlijk ook Hotel California van de Eagles. Nou, die is ook mijn huis niet ingekomen. Want dat, dat, ja, ik bedoel, dat hoeft ook helemaal niet.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 Hoor je, je dan via het geluid, lucht, lucht. dat het ook wat verder wegklinkt? Ja. Ja. <laughs> nou, dat, dat vond ik hele, dat vond ja. ik hele, hele interessante dingen. je wel heel bewust naar die muziek, hè? Ja, tuurlijk. Het, het moet... Uh, ja, ik, ik vind... Het dus moet je iets uh, meegeven, vind je? Nou, ik, ik, ik, ik, ik, ik... Ja, het is misschien ook wel... Uh, ja, ik weet niet hoe ik dat... Uh, ja, er moet interesse zijn. Er moet een vuurtje zijn. om. Ja, vuur. En Het, ja, ja, het, het, ja, moet, het ja. moet ook ja. iets zijn wat je... Uh, er is genoeg zeg maar, uh, muziek die... Uh... Middle of the road muziek. Ja, <laughs> ja of the road die, die gewoon uh, koestert, zeg maar. Mm -hmm. ja, die, die, uh, liefdesliedjes en zo. En, ja. en, uh... Binnen de gebaande patronen blijft. En ja, maar uh, maar ik, dat ik, men ik... de randen op gaat zoeken. En ja, je, en ik, ik, ja ik, ik, ik zocht echt de, de, de, de, de dingen die ik ook nog nooit gehoord had. Dus op ja. een gegeven moment had ik ook een plaat... had ik uh, van een of andere Afrikanen gekocht de, uh, bij uh, Pastoor.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 En dan hoor je ook dat op een gegeven moment uh, de moeder binnenkomt. omdat het eten op tafel stond. Ja. Dat hebben we het ook gewoon ook zo ingelaten. gelaten. Ik flessen, ik Je hoort ook die flessen rammelen. Ja. Dan hoor uh, je zo, Wim kom je eten. Maar en in, in 79 ging... kocht je dus je eerste Ja, 78 70. of 79, ja. ja. Dat zal ook een paar centen gekost hebben. Dat was wel een van die eerste in 2000 de eerste. 2000 de... gulden was dat. Ja, ja. ja dat is ja. echt veel van geld. Ja. Ja. Ja, vanuit die afvertaling, ja. Ja, vanuit die afvertaling. Ja.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 op Rijnstraat. Ja, ja. En later is eraf... een um, filiaatje be begonnen met... de heette No Fun op de Roosegracht. Daar werkte Hans zij. Joustra, Hans Joustra. Ja. En uh, zij heette... Uh, Leonor Hamaker. En die twee... hebben later een, een knallende ruzie gehad. Maar dat even terzijde. <laughs> Oké. Okay. Uh, ja, weet je... door haar ook een beetje gevoed met met, met met met muziek. Ik zei we ik ik van uh, uh, Brian Eno. Nou dan komt zij bijvoorbeeld met de vet Gadget aan, de, de elektronische dingen, zeg maar, en zijn natuurlijk. Ja. Die die ook, uh, ook vraag, vraag, die ook op de ja, ja.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 Jij eerste. kocht inderdaad een synthesizer, was ja. uh, Dik Vraag, ja. om zelf platen te gaan ja. maken. Ja, ja als Ino, oh, okay. zeg maar. Gewoon dat, als de de i -no. Een -no. ja, <laughs> -no. ja. Ja, dat is wel ongelooflijk, want je hebt aan de synthesizer niet voldoende natuurlijk. Hè. Je moet ook een ritmeapparaat hebben of zo. Ja, maar in ja. een echoapparaat. Ja? Ja, okay. een, een, een delay heb je nodig. Een delay, die, die kun je natuurlijk heel scherp zetten. Dus ja. Dan klinkt het metalig, maar je kan ook... Uh, ja. ja.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 Studio 12, dat was een um, en dat was, dat kwam uit het kleine of Heilig land 12. Dat was een kraakband wat Harlems Dagblad vroeger ingezeten heeft. Een drukkerij. Okay, en um, Die hadden een podium. En die hadden ook een um,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 Ja, uit uh, ja. die periode. En dat doen ze nog steeds. Ze hebben dingen van Clock D.V.A., and Grissel. Uh, ja. Nou ja, ik vond dat uh, ik vond het een hele grote uh, eer, zeg maar, als dat de spullen uit de jaren tachtig op het Duitse label uh, ja, zeker. worden uitgebracht. Ja. En echt ook heel goed. En... Um,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 Um, hadden ze echt hun eigen geluid. Ze maakten ook hun eigen instrumenten. Beestrum mm -hmm. was bijvoorbeeld een olievat met rubber overheen gespannen. Oh, cool. yeah. En het was natuurlijk wel live, was het wel een klus om dat steeds ja, mee te slepen. Ja. Maar later zijn ze dus, hebben ze hun eigen geluid verlaten. Dan zijn ze reggae gaan spelen. Mm. Nou, op zich, ik zeg, ik hou van reggae, maar volgens mij had je beter je eigen geluid kunnen houden. Ja, ja. Veel beter geweest. Want er is genoeg, genoeg goede reggae, zeg maar. Maar goed. En um, in die uh, even kijken hoor. Ja, we oefenden met, met de mini-pops in de aarde hout, zeg maar ook. Maar ja, nou maak je even een sprongetje. Ja, even heen en weer, hè? Ja, ja, ja, ja. ja. Alles nee, maar is ik vind, eigenlijk, we willen ook al... heel graag weten. Alles is eigenlijk bijzonder klein, zelf... namelijk. Ja, ja, <laughs> ja. Maar probeer het een klein beetje chronologisch te houden. Van, okay, uh, de ja, minipops. Stuur, stuur me gewoon. Ja, ja. stuur me. Ja.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 in this building a lot. Did you see anybody in the hall? Or in the elevator? Lou, you're afraid. Why don't you tell me what happens? That's the the end.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 Met op de achterkant weer Are So Glad, Elvis Is Elvis Dead. Is dead yeah. <laughs> ja, ja. <laughs> punks, ja. gewoon punks. Even, even, even, even schoffelen. Toen is hij de minipops uh, en zijn plaat gestart. Uh, Plurex. En uh, de eerste... Oh nee, dit staat ook op Plurex. Ja, oké. Okay. Nou, uh, toen is hij de minipops uh, begonnen met de ritmebox en uh, synthesizers... En gitaren. En dit kwam een beetje voort uit, uit, uit, uit de rietveld scene, zeg maar. Toen heeft hij uh, het singeltje opgenomen, of het EP'tje, Kojak. Dan heeft hij dus de tekst zeg maar, van een Kojak-episode op tv. Terry of Ja. ja. Voor de jonge luisteraars, dat uh, was, <laughs> dat was de een lolly. detective serie uh, met een hele kale. <laughs> <K> kale <laughs> Protector. Met een lolly. Een Griekse telly, <laughs> of Ja. heette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 En Bali, die kwam dus ook in het, het No Fun uh, winkeltje. Op de Rijnstaat. En uh, op een gegeven moment was de, de, de, de synthesizer, man, die was verongelukt. Dodelijk ongeluk, brommetje. Dit had dezelfde synthesizer als ik. En. Uh, die Yamaha de, nog. Die Yamaha zeggen. En Bally hoorde van die, uh, die, die vrouw.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 Nou, toen zijn, op, toen zijn we ook op Toenegere gegaan. Um, vlak daarna. En het eerste optreden was in Gouda. <laughs> en um, Tenminste, waar ik dan naar meedeed. Ja, het eerste optreden op het podium. Ja, ja. En um, in die tijd uh, provoceerde uh, de minipops ook een beetje. Dus tussen de nummers. Het uh, had ook een... een, een um, uh, dat moest, ja reden, ja, ja, ja. omdat het, volgens mij moesten tapes verwisseld worden, want ze gingen met backing tapes, zoiets dergelijks, okay. of met cassettes, zoiets yeah. dergelijks yeah. was het.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 Oh, en uh, okay. en met e dat eerste optreden kreeg ik ook gewoon... meteen de dingen naar mijn hoofd. Ik heb ook dingen naar mijn hoofd gevonden. Dat, dat, ja. Die, die, ja. ja, die hebben we ook geraakt. Een bierfilter volgens mij, een bier. Oh. En ik dacht, jeetje, mina. Dus ik stond echt... Uh, het was nog een beetje punk. <laughs> nee, verstop <van, laughs> nee, <toch> maar. waar. <laughs> nee. Maar goed, zo'n band waren we ook niet, hoor. Uh, nee, het was nog geen punkband, elektronisch. Nee. Nee, nee, klopt nee, nee. Het was een new wave. Een new wave, ja. ja. En, uh, in in, in, in, in Nederland is dat ja. later... Is het, uh,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 En, uh... Ik heb nooit geweten ja. dat Haarlem een eigen scene had of Of een eigen stroming. Ja, was... ja, maar het is underground spin. Het is ja. underground, ja. ja. ja. ja. ja dat je dat moet wel ik. je best doen ja. en afdalen ja. om het te gaan ja. vinden. Ja. I'm only 10 years old. Rest like a punk. my daddy told me so. That's like a punk. Daddy is my Koesje. Daddy is my Pim. Oh, Daddy, Daddy is my friend Het moet toch een geweldige tijd zijn geweest. Hartstikke hè? leuk tijd. Ja, ja. Hartstikke ja, ja. leuk. Echt ja. heel leuk. Heel ja. leuk. Ja. En, en toen heb ik ook in een... Uh, uh, in die tijd had ik ook een platenwinkeltje. Zelf. Okay. In um, ja. in, in, Kruisstraat, in, Kruisstraat. in de Kruisstraat. In de, in de Amigos. Dat was een, een kledingwinkel. Mm -hmm. En dan had ik dus een een of twee, vijf bak of zo. Ik weet niet precies. Of twee platenspelers.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 Ben ik met platen gaan inkopen bij uh, Bootisk importplaten, okay. want die hadden ja. elke week hadden ze importplaten ja. uit Engeland, Amerika en, uh, en je had dus heel veel independent platenleventjes mm. uh, in, in, in, in die punk in die punk en die uh, new wave tijd. Dus je uh, had labels als Factory, uh, Stiff, uh, ongelooflijk, ja. ongelooflijk Rough Trade. Ja, het, het was ja. zo'n enorme golf. Enorm, ja. enorm. En, en, en parallel dus aan die, aan die New Wave. Dus dat, de, de reggae zat er achteraan, zeg maar. Ja, ja. Is, de, de Clash, die speelde reggae-nummers. Maar um, even <lacht> kijken hoor... Um,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 En dat hebben we ook voor Factory, voor het Factory-label... hebben we ook een paar singles gemaakt. En Opgenomen in, Nederland. in Engeland. In, ja, in, uh, ja. Met Martin Hennet. Met die... Martin Hennet, ja. Met Martin Hennet. Met Martin Hennet. Dat is dus, uh, de producer van Joy Division. Ja. Uh, eigenlijk die de sound van Joy Division ja. neerzetten. Want ja. Ja. die band zelf... Ja, maar, kijk, het, het, het was natuurlijk zo dat... Uh, um, Martin Hennity, die was altijd uh, of stoned of dronken. Dus, dus die lag in principe lag hij gewoon ergens... Uh, Schietje, ja? Lag hij ja. ergens, serieus, ja. ja. En de engineer, die nam alles op. Oké, okay. ja. En uh, dus we hadden daar twee singles opgenomen. En, uh, en het duurde maar, en het duurde maar. Ze kwamen maar niet uit. Nou, wat is dit nou, weet je? En uh, ja. toen gingen we een LP maken... En uh, Toen ze vroeg vallen uh, in de groep, uh, wat zullen we doen? Uh, het? Zullen we dat weer door Martin Hennet laten produceren? Ik zei, nee, nee, nee, niet Martin Hennet. <laughs> Te lang. Maar we hebben toen zelf geproduceerd, die LP, en die hebben we in Volendam opgenomen, of uh, in Volendam gemixt, bij Arnold Muren van de okay. Cats. Ja, ja. ja. <laughs> ja. Ah, ah, ah. En oh, Arnold Muren kwam ik later, later nog tegen in Groningen in, uh, op uh, een, uh, het, Noorderslag. Ja. Toen hadden we op een of Ik weet niet hoe het kwam. We hadden één kamer van hotel. Zoiets dergelijks was het. Want er was gewoon een gebrek aan kamers. Zoiets, ja, tuurlijk, Zoiets was het was geweest. En dat ja, was zo druk was het daar. Dus ik had met Arnold Muur op de kamer. En Arnold zei... Ik snap er geen... Ik, ik, ik, die, toen had het over die platen... Sparks in a Dark Room. Ja. Die trouwens eind juni... 40 jaar uit is. Dus dat in Londen komt een feestje waar ik misschien naartoe ga, waar ik natuurlijk voor uitgenomen ben. Maar de mini-pops gaan dan toch ook optreden, of niet? Ja, ja in Londen. Ja. En um, het is de bedoeling dat ik daar natuurlijk ook bij ben, want ik heb aan op plan meegedaan, maar um, ja, we moeten nog even kijken of het allemaal lukt.